9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Nog 2 uur Sportzomer op Radio 1 met onder andere uh, Tunste, Celine van Gerner op de Meerkamp en de halve finale zwem op de 100 meter rugslag met Nick Driebergen. En ook dit uur tijd voor de enige echte quiz van de Radio 1 Sportzomer. Tijd voor tijd. Ja, en we zijn natuurlijk in afwachting van Mayanne Vos. Eerst het NWS-nieuws met Lieselot Thomassen.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 Op het circuit waren onder meer demonstraties en truckraces. Het festival eindigde vanmiddag met de uittocht van alle vrachtwagens. Op de wegen rond het circuit stonden duizend mensen, duizenden mensen om, het, eh, om die uittocht te zien. Het Truckstar Festival wordt sinds 1980 gehouden, eerst in Zandvoort en sinds 1992 in Assen. Tafeltennister Lee G heeft de achtste finales bereikt van het Olympisch toernooi. De Nederlandse was met 4-2 te sterk voor de Poolse partika nadat ze een 2-0 achterstand had weggewerkt. In die achtste finale moet Lee G het opnemen tegen de als achtste geplaatste Fukuhara uit Japan. En Bij het zwemmen is Sebastiaan Verschurender op de 200 meter vrije slag niet de finale te bereiken. In de halve finales kwam hij 1500 150ste seconde tekort en werd hij uitgeschakeld. De weer. Vannacht trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Morgen trekken die buien richting het oosten weg. En is er in de middag meer ruimte voor de zon? Het wordt ongeveer 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Ik zou graag willen videovergaderen met mijn filiaalhouders. Dat scheelt mij zeven ritjes per week. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk.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 En de halve finale 100 meter rugslag met Nick Driebergen. Eerst Aleppo. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Want er waren opnieuw zware gevechten vandaag in, het, uh, in de grootste stad van Syrië, Aleppo. Het Syrische leger zet tanks en artillerie in op de wijken rond het centrum. De opstandelingen vechten terug, vooral met lichtere wapens zoals Kalashnikovs. Het aantal doden loopt snel op, zegt correspondent Sander van Horen. Gisteren volgens de Syrische mensenrechtenorganisaties 179 doden. Ja, Hoe, hoe tel je het? Hè? Maar dat het te veel zijn, dat er ook burgers bij zullen zijn. Je kunt er bijna van uitgaan. En, en die strijd die gaat lang duren. Dat... Dat is eigenlijk het enige waar je zeker van kunt zijn het is een guerilla oorlog in uh, grote wijken in die stad en uh, hoe dat verloopt dat gaat straat voor straat huis voor huis uh, syrische luchtmacht die doet eraan mee het is een, een vreselijk beeld voor zover je het kunt beoordelen komt van alles binnen op youtube uh, je wordt er niet vrolijk van de regering van president assad heeft gezegd dat ze blijft vechten om te voorkomen dat Aleppo in handen van de oppositie valt de stad is namelijk strategisch van groot belang het is een epische strijd ik denk dat voor beide partijen heel veel op het, uh, op het spel staat. Als de Syrische regering de controle over Aleppo verliest... dan verliezen ze de controle over het land. En je ziet dus ook aan alles dat ze dat proberen te voorkomen. Opnieuw vandaag gevechtsvliegtuigen die gesignaleerd zijn in de lucht. Ik heb er nog geen gezien, Ik bekijk natuurlijk die YouTube-beelden... die uh, aan het vuren is. Uh, maar helikopters doen dat wel, tanks doen dat wel, uh, zware gevechten. Het Syrische leger heeft dus veel zware wapens, de oppositie niet... Die heeft daarom om wapens gevraagd aan bondgenoten in het buitenland. Maar Sander van Hoorn vraagt zich af of die wel zullen worden geleverd. Kleine lichte wapens die zijn er genoeg. Ze hebben met nadruk gevraagd om, om wapens waarmee je vliegtuigen, helikopters en tanks te lijf kunt gaan. Ik weet niet of ze die heel snel gaan krijgen van het westen. Maar ze hebben er vandaag in elk geval wel om gevraagd. Rusland is daar nog altijd Mordicus tegen. Die zegt, ja, op het moment dat je die gaat bewapenen, dan gooi je echt alleen maar olie op het vuur. Uh, Rusland zegt officieel nog altijd, de dialoog Dat is de enige weg voorwaarts. Het Westen uh, lijkt het daar in de openbaarheid uh, niet mee eens te zijn... maar snappen ook wel dat er geen alternatief is op dit moment. En dus gaat de diplomatie door vn gezant voor uh, Syrië, Kofi Annan... Uh, die roept voortdurend op tot zelfbeheersing om verder bloedvergieten te voorkomen. En ook de paus heeft vandaag een oproep gedaan om het geweld in Syrië te beëindigen. Gaan we door naar het uh, Olympische zwembad. Uh, Bob van der Tak, uh, je hebt de halve finales uh, 100 meter schoolslag bij de vrouwen gezien. Ja, klopt. Ja, En op de achtergrond uh, hoor je ongetwijfeld het uh, volkslied van Amerika voor Dana Volmer. Die zo geweldig zwom op die uh, 100 meter vlinderslag. Een nieuw wereldrecord. 55-98 voor de allereerste keer. Een vrouw onder de 56 seconden op 100 meter vlinder. Een uh, geweldige prestatie. Maar uh, daarna hebben we inderdaad de halve finale gezien van de 100 meter schoolslag. Met ook een Amerikaanse en een voorname... Titelkandidaat Rebecca Sony. Maar Sony ging niet als snelste door. Klokte de tweede tijd. 1,0598. Daar is helemaal niets mis mee met die tijd. Maar er was nog iemand sneller. Een totaal onbekende 15-jarige zwemster uit Litouwen. Ruta Mailu Taiten. Die ook al in de series de beste tijd klokte. Een nieuwe ster. In het zwembad. Uit Litouwen dus. Ze traint in Engeland overigens. Maar uh, helemaal uit het niets. En ze zwemt super. En dat kon nog wel eens een hele lastige clip worden voor Rebecca Sony. Om morgenavond te omzeilen in die finale. Dit 15-jarige meisje. Dat kan weer een. Uh... Mooie eindstrijd worden dan. Wie zijn daar verder bij? Behalve deze twee. Julia Efimova uit Rusland. Zij gaat als derde door. Verder nog een andere Amerikaanse. Bria Larsen. Liesel Jones, de kampioen van uh, vier jaar geleden. Is er ook bij. Net als Rikke muller pedersen uit Denemarken. Satomi Suzuki uit Japan. En dan moet er ook nog een swim-off komen straks. Omdat er twee nummers acht zijn. Dat zijn Tara van Bijlen. Van Bylen uit de. Uh, Canada, Nederlandse voorouders zo te zien aan de achternaam. En Elia Atkinson uit Jamaica, die hadden allebei dezelfde tijd. En die moeten straks dus in een onderling duel uitvechten. Wie beslag legt op die laatste finaleplaats. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. radio1.nl Ja, de pannen gingen van de dag hier in de, in de Radio 1 Sportzomerstudio. Natuurlijk, Casey en de Sunshine. Back. Ja, Benne ben Mars is uh, niet te temmen vanavond. Die zit nog tot over zijn kruin in de adrenaline. Van, soepel, uh, soepel in de heup. Van mij aan de zijn nog steeds soepel in de heup, inderdaad. Goed, we hebben Bob van de Tak. Schoolslag, geloof ik nu. Ja, dat zit eraan te komen inderdaad. Dena Volmer is bijna klaar met haar erenronde. En dan zometeen de finale bij de mannen op de 100 meter schoolslag. Grote afwezigen in die finale. Natuurlijk Alexander Dale-Oen, de Noor die in april plotseling overleed op trainingskamp in Arizona. Als gevolg van een bloedklonter in een van de kransslagaderen. Het was een schok in de zwemwereld, maar ja, zoals dat gaat, het leven gaat verder. En dus een Olympische finale hier vanavond op het programma. En het kan een historische Olympische finale worden, omdat Kozuke Kitajima erbij is, dat sowieso. En omdat als hij wint, hij historisch schrijft. Het is namelijk nog nooit gebeurd dat er een man op de Olympische Spelen in het zwemmen. Drie keer goud wint op hetzelfde onderdeel. En dat zou vanavond kunnen gebeuren. Michael Phelps had het gisteren kunnen doen op die 400 meter wisselslag. Maar we weten hoe dat is afgelopen. Dat lukte van geen kant. En dus is nu het woord aan Kosuke Kitajima om het te doen. Hij is de kampioen van Athene en van Peking. En als hij ook in Londen wint, dan komt hij in een illustre rijtje. Dan is hij de eerste man die dat doet. Er zijn wel twee vrouwen geweest in het verleden die drie keer goud wonnen... ...op de Olympische Spelen op hetzelfde onderdeel. Dat waren Don Fraser uit Australië en Christina Egerzegi uit Hongarije. Maar kan Kitajima het? Dat is de vraag. Want hij was niet heel overtuigend in de halve finale zesde tijd. En uh, dan is het maar de vraag of, uh, of hij vandaag uh, het goud kan pakken. Andere belangrijke kandidaat Cameron van der Burg uit Pretoria, Zuid-Afrika. Vlak voor vertrek naar Londen opgeschrikt door een inbraak in zijn huis. Toen werden er twee bronzen WK-medailles gestolen. Dus mocht Van der Burg vanavond goud winnen... dan zal hij die gouden medaille wel goed achter slot en grendel hangen. Kan ik me zo voorstellen. Van der Burg... Uh zwom als enige in de halve finale onder de 59 seconden en start dus zometeen in baan 4. Wie zijn er verder nog? Brenton Rickard, de houder van het wereldrecord, maar dat is wel een wereldrecord uit 2009. Die tijd van de snelle pakken, dus hoeveel waarde moet je daar aan hechten, is de vraag verder. Fabio Scotsoli uit Italië, een zeer goede schoolslagzwemmer en ook zeker een kandidaat voor het podium. En... Brandon Hansen is er ook. Dat is wel leuk. Zilver in Athene. Vierde... Vier jaar geleden in Peking. En toen had hij er een beetje de balen van. Had hij het helemaal gehad met het zwemmen. Is twee jaar gestopt. Maar de aantrekkingskracht van het zwembad bleek toch te groot. En hij is weer begonnen. En hij is er dus weer bij. En daar komt Kitajima het zwembad in. De Japanners wapperen met hun vlaggen voor hun held. Want hij is natuurlijk al een Olympische legende. Ongeacht wat er vanavond gebeurt. Viervoudig Olympisch kampioen. Want ook op de 200 meter schoolslag. ...was hij de beste op de vorige twee Olympische Spelen. Daar is ook Brandon Henson. Hij start zo meteen in baan 8. Trekt nog even zijn trainingskleding uit en dan gaan de mannen klaarstaan hier op het startblok... ...voor deze race over 100 meter schoolslag. Het uh, kan dus een uh, historisch moment worden... Nadat we al dat fraaie wereldrecord hadden van Dena Volmer op de 100 meter vlinderslag. Daar is ook Cameron van der Burg in beeld. De verwachtingen zijn torenhoog in Zuid-Afrika. Een belangrijke medaillekandidaat. Zo wordt hij ook gezien niet alleen van de zwemvloeg, maar van de totale... Zuid-Afrikaanse ploeg hier in Londen. Kan hij het waarmaken of wordt het toch weer Kitajima? Startend dus, wat ongebruikelijk vanuit baan 7. Maar hij is er ook een tijdje uit geweest uit het zwemmen. Maar nu in de Olympische finale. Daar zijn ze het water in gedoken. Kitajima dus in baan 7. Heeft een uh, behoorlijke start van de Burg aan de leiding in baan 4. Met die groene badmuts. Makkelijk herkenbaar. En wat... Uh, Gaan we dan zien richting het keerpunt. Van der Burg gaat goed, Kitajima gaat goed. Sprenger... De... Australië in baan 6 gaat ook goed. En Scott Scotsoli, de Italiaan, blijft voorlopig nog wat achter. Kitajima heeft het moeilijk, hoor, op die eerste 50 meter van de Burg aan de leiding. Sprenger op de tweede plaats op 5800 En Titeen is verrassend uit Litouwen op de derde plaats. En Kitajima moet dan nu gaan versnellen in die tweede 50 meter. Doet dat ook wel, maar het is nog altijd van de Burg aan de leiding. Publiek op de banken en het lijkt erop dat het goud gaat worden voor Zuid-Afrika. Want Kitajima gaat het niet redden, gaat geen historie schrijven. Het wordt goud voor Cameron van der Burg. Scott Solé redt het niet, Sprenger redt het niet, Kitajima redt het niet. Van der Burg is de nieuwe Olympisch kampioen. En weer sneuvelt er een wereldrecord. Ja, ja, ja, ja, 58-46. Geweldig gedaan, Cameron van der Burg. Hij richt zich op uit het water. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak in het Aquatic Center van Londen. Wat een avond beleven we hier. Wat een zwemavond. Weer een wereldrecord. 58-46. Een verbetering van de oude toptijd van Rickard. Met 12 honderdste. En hij kan het niet geloven. Hij gaat liggen daar tegen de kant aan. Kijk nog eens goed naar dat scorebord. En ziet dan... Ja, ik heb echt gewonnen. Fantastisch. Cameron van der Burg. Hij maakt het waar. Het goud is voor hem. Christian Sprenger op de tweede plaats in 58-93. En Brandon Hansen, dat is heel knap, die pakt het brons in nee, 59-49. Weer een medaille dus voor Hansen na het zilver in Athene. En dan is die comeback het toch zeker waard geweest voor de Amerikaan. Kitajima valt buiten het podium. Die tikt uiteindelijk als vijfde aan. En pakt dus niet die derde gouden medaille op de Olympische Spelen. Op hetzelfde onderdeel. Nou, dat uh, moet dan Michael Phelps maar gaan doen op de vlinderslagnummers Want daar heeft hij ook nog kansen. Van der Burg is inmiddels het water uit. De... Zuid-Afrikanen langs de kant die feliciteren elkaar natuurlijk na deze fantastische race. En het goud dus voor Zuid-Afrika, voor Cameron van der Burg. 58-46, het nieuwe wereldrecord op 100 meter schoolslag. Ja, dat dus is dus het uh, tweede wereldrecord uh, van vanavond uh, in het Olympische zwembad. Uh, nadat eerder al Dena Wolmer de 100 meter vlinderslag bij de vrouwen won in een nieuw wereldrecord. Tijd om te gaan kijken bij het turnen in de North Greenwich Arena is Edwin Cornelissen. Uh, Want van Gerner is aan de meerkant bezig. Met de kwalificaties inderdaad. Ze probeert zich te kwalificeren voor twee finales. De meerkampfinale, dan moet ze bij de beste 24 meerkampers eindigen. En de toestelfinale op brug, dat zou mooi meegenomen zijn, maar dan moet ze bij de top 8 eindigen. En dat is moeilijk hoor, want het niveau ligt ontzettend hoog op de brug. Celine van Gerner doet dus vier toestellen. Eén heeft ze gehad, dat was de sprong. Het was niet een hele goede sprong in die zin dat ze een stapje zette en ook nog met haar voet in het rode deel van de mat terecht kwam. Dat betekent dat ze niet helemaal recht heeft gesprongen, maar een beetje een afwijking had. Had. Ja, en dat betekent dan ook dat de score niet heel erg hoog is. 13,7. Als je gaat kijken naar de top 24 tot nu toe, die hebben op sprong vaak toch wel wat hoger gescoord. Maar goed, we weten allemaal dat Celine van Gerna haar beste toestel niet bepaald sprong is. Sterker nog, dat is haar minste toestel. Haar beste toestellen komen er nu aan. Dat zijn Brug en Balk. Daar kan ze dus het nodige gaan compenseren. En dat zal nodig zijn om bij die beste 24 te eindigen. Dat zou trouwens een mooie prestatie zijn voor het laatst vertoond in 1992 door Elvira Bex. Dus in dat opzicht kan ze wel weer wat nieuw ...turnsucces gaan schrijven. De sprong hebben we gehad, het volgende toestel, de brug. Edwin, hoe werkt dat eigenlijk met die, met die punten? Worden die gemiddeld en dan uh, zijn de beste 24 daarvan mogen door? Uh, nee hoor, we tellen gewoon alles op. Dus uh, je doet vier toestellen, dan uh, worden alle scores per toestel, uh, uh, de scores van ieder toestel bij elkaar opgeteld. En dan kom je op een totaalscore uit. En uh, de 24 beste totaalscores mogen dan door naar de meerkampfinales. Waarbij overigens wel de restrictie geldt dat er maar twee per land door mogen. Dus uh, als je bijvoorbeeld drie Amerikaanse hebt die daar uh, binnenkomen, binnen die, die top 24, dan valt de nummer drie af. Dat overkwam overigens de Amerikaanse Jordan Weber. En dat is uh, wel een bijzonder verhaal, want zij werd in 2011 vorig jaar in Tokio nog wereldkampioenen. Maar nu dus de derde Amerikaanse en daarom mag ze niet door in de meerkampfinale. Ja, er zijn meer mensen afgevallen bij het turnen. Turnster Louisa Galiolina uit Oezbekistan, bijvoorbeeld. Die is door het internationaal Olympisch Comité voorlopig geschorst... wegens het gebruik van een verboden middel. Bij een controle gehouden op 25 juli testen ze positief op furosemide. Dat is een maskerend middel. Kennen we nog wel uit de Tour. Gagliolina is de tweede atleet die bij de Olympische Spelen van Londen op doping wordt betrapt. Rina Stark en This Time. De 400 meter vrije slag op naar het volgende wildrecord. Ja, het, zou, het zou zomaar kunnen, want het gaat hard in deze race. Met name Camille Mufat en Allison Smit, de Fransezen en de Amerikaanse... die maken deze race hard zijn, uh, snel weg en uh, liggen zo'n beetje zij aan zij. Mufat ietsje voor op Smit en voorlopig blijft Rebecca Edlington... de favoriet van het thuispubliek, nog ver achter de Olympisch kampioenen van Peking. Er wordt hier eigenlijk van haar verwacht dat ze het eerste Britse goud gaat pakken op de Spelen... Maar dan moet er nog wel wat gebeuren in deze race. Ik zie het niet meer gebeuren eigenlijk. Want de achterstand van Eplington is groot. Ze ligt op de vijfde plaats. En Mufa ligt nog altijd aan de leiding. Smit gaat mee in haar kielzocht. En Federica Pellegrini, de wereldkampioene van 2009 en 2011, heeft het ook lastig. Daarboven in beeld in baan 1. Dat zegt natuurlijk ook wel wat, dat Pellegrini in baan 1 zwemt. Ook al niet goed, niet overtuigend in de halve finale. 100 meter te gaan nog. Muffat heeft 44 honderdste voorsprong op Smit. En op de derde plaats de andere Française in deze finale. Coralie Balmy. Ook wel bekendstaand in de Franse zwemwereld als mevrouw Alain Bernard. Die kan misschien het brons gaan pakken. Maar wordt het goud voor Muffat of voor Ellison Smit? Dat lijkt de vraag. Want die twee gaan het uitvechten. Die liggen aan de leiding. Muffat dus natuurlijk echt aan de leiding. En daar is het laatste keerpunt. De marsje is iets gegroeid. 5500 Ettlington Edlington vandaar het gejuich nu op de derde plaats. En gaat Edlington zich dan nog mengen in de strijd om het goud? Ze geeft alles wat ze heeft, maar ze komt er niet meer bij bij Mufa en bij Smit. En Mufa heeft de voorfrong. Mufa is op weg naar het eerste Franse zwemgoud in Londen. Dat kan toch niet anders? Smit... Is er bijna naast. Maar bijna is niet goed genoeg voor goud. Het wordt Mufa. Goud voor Frankrijk. Zilver voor Amerika. En toch nog brons voor Rebecca Edlington. Toch nog een medaille voor haar na het goud in Peking. Maar Camille Mufa is de nieuwe koningin van de 400 meter vrije slag. En het komt er toe eerlijk gezegd. Want ze was ook al de beste in het voorseizoen. Zwom de beste tijden. En ze doet het dus niet alleen... In het voorseizoen, in de inleidende beschietingen. Maar ook echt op het moment dat het moet. Deze zwemster uit Nice. Zij mag straks op de hoogste treden van het podium gaan staan. Mufa wint dus in 4-0-1, 45. Een nieuw Olympisch record. Smit tweede in 4-0-1, 77. Edlington met een goede eindsprint. Toch nog derde in 4-0-3, 0-1. En dan vierde Fries, vijfde Pellegrini, zesde Balmy. En uh... McLean en Boyle uit respectievelijk Canada en Nieuw-Zeeland sluiten dan de rij. Maar Mufa had het voor elkaar. Zij uh, ging eigenlijk van het begin af aan aan kop in deze race. Kreeg Smit mee, maar Smit kwam er niet meer langs. En Mufa die, uh, behaalt hier het grootste succes tot nu toe uit haar carrière. Zij is Olympisch kampioen op 400 meter vrije slag. Tijd voor tijd. Ja, op de bank, in de tuin, zelfs in de gevangenis. Heel Nederland is lekker aan het quizzen. De hele zomer door spelen we iedere dag op Radio 1. Tijd voor tijd. De quiz waarbij iedere seconde telt. Wij stellen de vraag en u voorspelt het juiste antwoord. Vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag: na hoeveel tijd kent de scheidsrechter de eerste punten toe in de Judo-finale van de vrouwen onder 52 kg. Nou, we hebben gekeken en hebben trouwens ook heel veel geleerd van de puntentelling bij Judo. En inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Na 5 minuten en 58 seconden maakte An kai um de eerste score. En daarmee won ze gelijk de eerste gouden medaille voor Noord-Korea op deze Olympische Spelen. Bij de luisteraars won Funny van Oosterhout. Ze zat er met 5 minuten en 58 seconden, maar 3 seconden vanaf. en zij krijgt het prachtige tijd voor tijd. Horloge. Bij de presentatoren zat Felix Meurens er meer dan 2,5 minuut vanaf. Maar hij zat er wel weer dichterbij. Hij voorspelde 3 minuten en 15 seconden. Morgen. Morgen. Nieuwe rond met nieuwe kansen op nieuwe tijd voor tijd horloge. Uh, die gaat eruit tenminste. En een vraag die hoort erbij. Over de schermfinale op het onderdeel Degen. Want na hoeveel tijd in die schermfinale wordt de eerste treffer genoteerd? Ga naar radio1.nl, voorspel de juiste tijd en win ook zo'n prachtig horloge. De finale is trouwens iets na half negen des avonds. Dus inzenden kan tot morgenavond acht uur. Lovers who turn into mothers So mothers be good to your daughters she's left cleaning up the mess he made so father's bigger to your dad John Mayer, uh, die moet even ophouden nu, want uh, oh, Nick, geweest. <laughs> Nick Driebergen ligt in het water, toch? Ja, eindelijk houdt hij zijn mond, maar uh, we kijken naar Nick Driebergen inderdaad. De baan 3 zwemt hij. Vanmorgen Nederlands record in de series, 53-62. En nu gaat hij proberen om eindelijk eens naar een grote mondiale finale te gaan. Want dat wil hij zo graag en hij denkt dat het nog harder kan dan die 53-62. En dat is misschien ook wel nodig om de finale te halen. Lacour, na 50 meter aan de leiding, de wereldkampioen voor Tenkok. En Driebergen ligt dan op de vijfde plaats in 26-20. Daarmee is hij twee tiende langzamer dan vanmorgen. Maar dan heeft hij misschien ook meer over op die tweede baan. Hij moet nu komen dan Nick Driebergen. En hij doet het goed hoor. Hij ligt op de vierde plaats ongeveer, denk ik. En dit ziet er heel goed uit wat Nick Driebergen doet. Hij gaat als vierde aantikken. Lacour 1, Tank 2, Cheng 3, de Chinees en Drie Bergen tikt dan aan als. Nee, dan toch als vijfde. Dan heeft. Uh... Arcadi Vjatjanin bij de aantik verschalkt. En dat kon wel eens een heel belangrijk iets zijn. Want dat kan natuurlijk net het verschil maken tussen wel of niet naar de finale. 53-81 is de tijd van Nick Driebergen. Dan is hij dus 1900ste langzamer dan vanmorgen. En daar zal hij niet tevreden mee zijn. Want hij had juist sneller gewild dan vanmorgen. En ik vraag me af of dit genoeg is. Ik vrees eerlijk gezegd. Van niet, maar zeker weten doen we dat pas naar de tweede halve finale. Het is bijna drie minuten over half tien. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Liesel Thomassen. In Utrecht wordt morgen een begin gemaakt met het schoonmaken van flats in de wijk Kanalen eiland In de Marco Polo-laan worden twee portieken en een balkon van een flat gereinigd. Het zijn de enige schoonmaakwerkzaamheden in de flat, maakte de gemeente vanavond bekend, omdat er in de woning maar daar geen asbest is gevonden. Als de schoonmaakactie is afgerond, zal een onafhankelijke inspectie plaatsvinden, waarna de bewoners terug kinden, kunnen. De gemeente hoopt dat dat deze week nog kan. Het Colosseum in Rome helpt voorover. Het gebouw ligt aan de zuidelijke kant 40 centimeter meter lager dan aan de noordzijde. Rome kijkt of er iets gedaan moet worden aan de verzakking. De beheerders vrezen dat er scheuren zitten in de 10 meter dikke fundering van het Colosseum. Die zouden zijn veroorzaakt door de trillingen van het zware verkeer in de buurt. En 60.000 mensen hebben dit weekend het Truckstar Festival bezocht. Evenveel als vorig jaar. Op het TT-circuit in Assen waren 2000 vrachtwagens te zien uit heel Europa. Het festival eindigde vanmiddag met een uittocht van alle vrachtwagens. Daar kwamen duizenden mensen op af. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De laatste finales van vandaag in het zwemtoernooi komen eraan. Eerste Nederlandse ambassadeur in Engeland... over het groeiende aantal Nederlandse supporters. Ja, duizenden Nederlandse fans zijn in Londen om de sporters aan te moedigen. En nu de eerste gouden medaille binnen is... zouden dat er nog wel eens veel meer kunnen worden. Om al die fans goed van dienst te kunnen zijn... heeft de Nederlandse ambassadeur in Londen drie tijdelijke posten ingericht... om gedupeerde Nederlanders te helpen, zegt de Nederlandse ambassadeur in Londen, Pim Waldek. Voor de Nederlanders hebben we op de grote... Uh, uh, concentratiepunten hebben we uh, kantoortjes ingericht van de ambassade om zo snel mogelijk te kunnen helpen als er iets is. En dat is hier in uh, Alexandra Palace, op de Oranje Camping en in Weymouth, waar het zeilen plaatsvindt. En dat is nogal ver uit Londen, dus daar hebben we ook een paar mensen paraat. Het is allemaal niet voor niks, want Nederlanders in Londen worden net als veel andere toeristen bestolen. Nou, we merken wel dat het aantal mensen wat zich meldt met verloren paspoorten en dus zakrollers, dat dat heel snel stijgt. Waldek verwacht dat er in totaal zo'n 75.000 Nederlanders bij de Olympische Spelen in Londen komen kijken. En dan gaan we, ja, we horen duidelijk al het geluid uit de turnhal volgens mij. Mooie muziek, Robert. Ja, ik hoor het. Ja, het is niet mijn keuze. Celine van Genner, de sprong hebben we gehad. Tweede oefening inmiddels ook. De brug heeft ze ook gehad, ja. En dat was echt een hele fraaie oefening die ze daar liet zien. Dat komt niet helemaal als een verrassing, want ze heeft de laatste maanden een enorme progressie geboekt op dat toestel. Ook een aantal wereldbekeroverwinningen gehaald door die progressie. Maar een Olympische Spelen, dat is toch iets anders dan een wereldbeker. Dat blijkt als je nu naar de scores kijkt. Het is nog altijd een mooie score die ze had, hoor. Van 14,866. Maar om in de buurt te komen van een top 8 klassering en dus een toestelfinale plaats... dat zal echt niet gaan lukken op deze Olympische Spelen. Daarvoor ligt het niveau gewoon... Te hoog. We hebben het bijvoorbeeld gezien aan Beth Tweddle uit uh, Engeland. Die echt een sublieme oefening op de brug liet zien. Met allerlei spectaculaire vluchtelementen. Je zou haar een beetje de Epke Zonderland van het vrouwenturnen kunnen noemen. Zo'n oefening is het zeg maar spectaculair om te zien. Epke Zonderland overigens, die ik ook op de tribune hier zie zitten. Gisteren die topscore neergezet op uh, de rekstok. En uh, hij heeft nu een uh, ruime week vrij... Nou ja, vrij. Hij moet hard trainen om zich eraan te bereiden voorbereiden op die grote finale, die rekstokfinale die hij gaat turnen. Maar toch nog even wat tijd gevonden om Celine van Gerner aan te moedigen, zijn trainingsgenootje in Heerenveen. Celine van Gerner dus niet in de toestelfinale van de brug. Dan moet het maar van de meerkamp gaan komen. De score die ze heeft neergezet, die telt natuurlijk mee op de brug. En daarmee gaat ze in ieder geval wat stijgen in de ranking. En ja, of dat dan een top 24 klassering gaat opleveren, dat kunnen we aan het eind van de meerkamp op gaan maken. Van de Turnhall naar het Olympisch zwembad Bob van der Tak. De tweede halve finale. 100 meter rugslag bij de heren. Ja, Nick Driebergen. Die zal wel ergens in de katakombe. gespannen naar het televisiescherm staren. Dat is het enige wat hij nu nog kan doen. En dan maar hopen dat het niet te hard gaat. Voorlopig is het. Uh... Keen, Gerard Keen uit Nieuw-Zeeland die aan de leiding ligt. Maar inmiddels heeft uh, na het keerpunt met Grevers het al overgenomen. Een Amerikaan met Nederlandse ouders. De snelste man dit seizoen. een van de grote kanshebbers voor het goud morgenavond. En hij gaat deze tweede halve finale winnen. Maar wat doen de mannen daarachter? Dat is belangrijker voor Driebergen. 52-66. Ja, dan gaat het dus wel heel hard. De tijd van Grevers. Hij... Uh... Is in ieder geval zeer overtuigend door naar de finale. En Driebergen redt het dan niet hoor. Nee nee, tiende tijd uiteindelijk. Dus die aantik van Vjatjanin, die sneller was. Die heeft hem uiteindelijk ook niks opgeleverd. Want de Rus is negende. Ook hij heeft het niet gered. Driebergen komt uiteindelijk zevenhonderdste tekort. Want de nummer acht van deze halve finale overal dus. Dat is Heden Stukkel uit Australië met 53-74. Maar uh, net als Sebastiaan Versturen scheuf, sneuvelt dus ook Nick Driebergen in de halve finale. Ja, als je terugkijkt, hij had het beter omgekeerd kunnen doen. Hè? Vanmorgen die 53-81 zwemmen, dan uh, was hij makkelijk doorgekomen in de series. En dan vanavond die 53-62, dan had hij er wel bij gezeten bij de beste acht. Maar ja, uh, verkeerd gepiekt. En uh, dan lig je er dus uit. Helaas voor Nick Driebergen. Met Grevers, dus de snelste, de enige man onder de 53 seconden. Hij stelt zijn kandidatuur voor het Olympisch goud. Lacour, de Fransman, die is er natuurlijk ook nog. Hij gaat als tweede door Tenkok als derde. En verder in de finale morgenavond. Irie uit Japan. Tomen Amerika Cheng. ...uit China. Helge Meef uit Duitsland. Hij ook voor het eerst naar de Olympische finale. En dus de algenoemde Hedenstukkel. Hij sluit de rij. En Nick Driebergen ligt er dus uit. Maar we zien hem nog wel terug deze week op de 200 meter rugslag... ...en ook op de 4x100 meter wisselslag, Esther Verslaggevers ter plekke. Analyses, commentaren, gasten in de studio. En muziek. Missen niet. De Radio 1 Sportzomer. sweeter than De searchers, sugar and spice. Ja, we worden verrast met een, uh, een gast aan tafel die we in uh, Nederland ook al uitgebreid uh, hebben gehoord. Uh, Saskia van Erven Garcia. Goedenavond. Ja, hoi. Je bent actief op de Spelen. Voor Colombia. Mm -hmm. uh, schermen hebben we het over. Daar hebben we het de vorige keer uitgebreid over gehad. Maar, maar voor de mensen die nu denken van, maar ze spreekt zo goed Nederlands, uh, waarom komt ze uit voor Colombia? Leg dat nog even kort uit. Um, nou, ik heb een dubbele nationaliteit. Ik ben én Nederlands én en Nederlands en Colombiaans. En ik heb vorig jaar mijn uh, schermnationaliteit gewisseld voor Colombia. Uh, tot die tijd heb ik altijd voor Nederland geschermd. Dus. En uh, ja, ik heb het afgelopen jaar heb ik me gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En uh, daarom stond ik hier gisteren. Ja, ja, je bent gewisseld omdat je niet tevreden was. Dat uh, ja, betekent kreeg, op de manier waarop je hier behandeld werd, de NRC. Ja, ja, ja. ja, ik kreeg ja. niet de gewenste ondersteuning meer. En ja. uh, ik kreeg eigenlijk niet meer de keuze... of ja, het was voor mij niet meer mogelijk eigenlijk om door te gaan met schermen. Ik moest kiezen voor een studie. Ja, nou, je hebt nu uh, je hebt in ieder geval ook voor het schermen gekozen... en daarom zit je nu hier, want je bent op de Spelen. Uh, de vorige keer toen we je uitgebreid spraken keek je er enorm naar uit. Je vond het geweldig, uh, tweeledig. Ten eerste omdat je je fototoestel meenam en je andere hobby goed kon, uh, kon gebruiken in het Olympisch dorp... om zoveel mogelijk atleten op een speciale manier op de gevoelige plaat uh, vast te leggen. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst het sportieve. Vertel maar, hoe is het gegaan? Um, ja, ik heb uh, hele gemengde gevoelens. Uh, ik, heb, ik ben de partij gisteren uh, ja, goed begonnen. Um, maar ik heb hem uiteindelijk verloren en daar baal ik natuurlijk echt heel erg van... Uh, mijn tegenstander was een Duits meisje waar ik uh, afgelopen jaar twee keer tegen heb geschermd. Nummer 14, allebei... nummer 14 van de wereld? Ja, en uh, allebei de keren heb ik verloren. En uh, afgelopen donderdag hoorde ik dus, uh, uh, omdat er dus gelood wordt tussen twee personen, ik hoorde dat, uh, dat ik tegen haar moest. Um, ja, daar baalde ik heel erg van. Um, maar ik heb uh, de dag voor mijn toernooi vrijdag... dus uh, heb, ik, uh, heb ik een paar partijen van haar geanalyseerd... en uh, moest ik mijn speltactiek echt compleet omgooien. Oh. Um, omdat, uh, ja, omdat ik eigenlijk niet meer kon schermen... hoe ik de afgelopen keren tegen haar heb geschermd. Omdat dat dus niet werkte. En uh, de eerste zes minuten ging het heel erg goed. En uh, we gingen de hele tijd gelijk op tot en met 8-8. En uh, ja, de laatste drie minuten stond zij twee punten voor... en er was nog anderhalve minuut te gaan... Dus um, ja, ik moest gaan inhalen. Ja. En uh, ja, op het laatste moment lukt het niet meer. En je moet gaan forceren op zo'n moment? Ja, je moet gaan forceren. En uh, zij wil natuurlijk geen punten meer maken, omdat zij dus voor staat. Ja. Dus ik ben degene die dus heel erg veel druk moet zetten. Uh, waardoor ik ook fouten maak. Concentratie gaat dan ook een beetje weg. Is, is er een moment waarop je nu terugkijkt op de wedstrijd... dat je denkt, ja, daar, dat is het kantelpunt geweest? Want je ging dus heel lang gelijk op. Um, nou, ik moet zeggen, uh, zij is echt een type tegenstander die, waar ik gewoon echt niet van hou. Ik ben een, echt een aanvalster. Ik hou heel erg van bewegen en echt schermen. En dat kan ik bij haar dus niet. Dus ik moest heel verdedigend gaan schermen. En uh, voor mij ging het de eerste zes minuten. Dat kostte mij zoveel energie, omdat het zo anders is. En um, de eerste zes minuten was zij dus eigenlijk ook verrast door mij, omdat zij dat niet had verwacht. En uh, ja, na de tweede pauze um, denk ik dat zij dat doorhad, wat mijn tactiek was. En um, ja, daardoor kreeg ze net die twee punten voorsprong. En ik kon te laat schakelen, er was nog maar anderhalve minuut te gaan. Dus um, ja, ik denk dat het, uh, dat het ook nog meer ja, een stuk ervaring is. Ook nog gewoon spel, huh. uh, speltactisch gezien. Ja, is jezelf iets te verwijten? Want als je zegt van ja, ik moest mijn spelsysteem helemaal omgooien vanwege haar... Dan, ja, dan, dan kan je ook zeggen, ja, maar waarom moet je waarom moet je dan focussen op één spelsysteem? Ja, dat komt omdat ik niks van uh, jouw sport weet, waarschijnlijk hoor. Uh -huh. kan, kan dat niet? Kan je niet verschillende spelsystemen je eigen maken? Ja, ja zeker. Uh, iedereen heeft zijn goede, zijn sterke punten. En uh, die sterke punten kan ik bij haar niet uithalen, zeg maar. Daar. Uh, de punten die ik normaal maak bij andere tegenstanders, uh, kan ik bij haar niet doen. Dus ik moet, ik moet het helemaal omgooien voor mezelf en dat kost heel veel energie en concentratie, omdat ik ja. op andere dingen moet gaan focussen. Ja. En ik denk dat het, uh, ja, ik moet dat gewoon blijven oefenen, zodat ik, uh, zodat ik minder fouten ga maken ook. En dan één potje en dan is het klaar? Ja, nou, dan is het klaar. En wat denk je dan? Um, dan denk je... <laughs> Oké, <Okay. laughs> <Ja>, shit. <laughs> Je doet je masker af en je denkt, ja, nu is het afgelopen. Het is echt zo raar. Van tevoren, ik heb echt een week lang met heel veel druk en stress gezeten. En uh, je, ik, le ik leef er helemaal naartoe. Ik was, helemaal, ik was alleen bezig met trainen en gefocust op het toernooi. En dat ik gewoon wilde dat alles goed zou gaan. En um, ja, dan is het opeens afgelopen. En opeens um, valt alle druk ook van je weg. Het is, zeg maar, het, het heeft twee kanten. Ik baalde echt heel erg. Maar ik dacht ook van toen ik wegliep, zag ik al dat publiek ook zitten. En ik dacht, dit is ook echt heel erg gaaf. En ik ben heel blij dat ik dit mag meemaken. Was, ik dat, heb ge was, er heel was dat gelijk of, of, of duurde dat een, een tijdje? Um, of Was het gelijk toen je je masker afdeed, nou laten we zeggen na een paar minuten? Was dat toen al zo? Nee, nee, nee. Um, um, nee, het, zeg maar, je, je loopt de zaal in en je ziet echt al die mensen daar zitten. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen geschermd. Hoeveel waren er ongeveer? Ja, ongeveer duizend mensen of zo. En, Um, het was echt niet normaal. Ik dacht wauw, de, de zaal zag er zo mooi uit. Zo, zo professioneel, zo gaaf. En, uh, maar ja, dan ga je schermen. Je bent daar eigenlijk alleen maar mee bezig. En, um, ja, ik zag heel veel mensen uit Colombia daar zitten. Mijn moeder was er ook. En ik hoorde heel veel mensen gewoon schreeuwen voor mij. En, um, ja, daar was ik, gewoon heel, ik was heel erg blij met die steun. En, Um, maar ja, ik baalde gewoon nog heel erg hoor. Toen ik verloren had. Ik dacht. Uh... Ja, maar voor alle duidelijkheid: de vorige keer hebben we het er ook op gehad, uh, over gehad. Dit was voor jou een, een leerproces. Jij focus je helemaal toch? Dat ja. Ik goed op Rio. Oh, zeker weten. Zeker ja, en, weten. En, dit, en dit was. Ik bedoel, ik snap dat je baalt. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, al die indrukken. Die, wat je ook heel veel hoort van, uh, van, van andere atleten. die voor het eerst op de spelen komen. die indrukken die heb je nu al meegenomen. Ja. Dus als je dat meeneemt naar Rio, heb je dat. Ja, dat oh, zeker gehad. weten. Want ik, toen ik vandaag dus wakker werd, dacht ik... Oh, wauw. Zeg maar, hoe alles van tevoren ook ging... voordat je dan opkomt eigenlijk. De wapencontrole, um, warming-up, uh, lessen... Alles is zo anders. Uh, zeg maar, al je tegenstanders... die zijn eigenlijk in één klein zaaltje. Um, die zijn gewoon aan het, hun warming-up aan het doen. Mijn tegenstander zat naast me op het bankje. Dat zijn allemaal dingen die... Waarmee je geconfronteerd wordt. Want Dat is normaal niet zo. Uh, normaal, heb je gewoon, normaal heb je iets meer afstand. En nu voel je gewoon echt de druk van iedereen. Iedereen is heel serieus. En um, ja, je bent zeg maar niet alleen bezig met je warming up, maar je moet, je moet ook om, de kwartier, om het kwartier moet je ook naar een ander kamertje toe om je wapens te controleren of je vesten con laten controleren. Uh, je moet om een bepaalde tijd uh, zeg maar in een calling room zijn, dat soort dingen. En het is allemaal heel, heel goed, maar ja, ook natuurlijk streng geregeld. En zo had ik het eigenlijk nog nooit echt meegemaakt op andere toernooien. En ik moest daar heel erg aan wennen. En dat heb ik eigenlijk ook allemaal meegemaakt. En ook um, ja, hoe ik naar, naar, naar die wedstrijd um, ja, toe ging, zeg maar, toeleefde. Ik heb nog nooit uh, um, van tevoren een partij op deze manier geanalyseerd. Um, weten tegen wie je gaat schermen. Normaal ga je naar een nooit toe. En dan, dan komt het vanzelf wel, maar nu ben je er gewoon twee dagen compleet mee bezig. Ja. Iedereen is met elkaar gewoon bezig. Iedereen heeft elkaar ook geanalyseerd. En het is ook heel raar om te weten. Ga je nou uh, blijven in die schermhal, daaromheen kijken wat er allemaal gebeurt, die sfeer opsnijven? Of ga je, ja, je bent nu eigenlijk vrij. Dus ga je, wat, ga, wat um, ga je doen? Nou, ik ga morgenavond sowieso gewoon Londen in, even de stad in, sushi eten, dat soort dingen met mijn coach. En, vrienden van hem... Je hebt nog helemaal kon... niets gezien van de stad? Tot nu nee, ja, op de heenweg van, uh, van het vliegveld uh, naar het dorp. Het was echt ongeveer een uur rijden en je zag echt van alles. Maar ik ben nog niet echt in de stad geweest. Dus dat ga ik morgenavond doen. Um, ik ga de andere avonden ga ik wel naar het schermen kijken. Ik hou gewoon van schermen. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk om naar te kijken. En ik leer er ook gewoon heel erg veel van. En uh, ja, ik ga sowieso naar Bas Verweilen kijken. Dus... Uh, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. <tie> maar je mag niet in het Olympisch Dorp slapen, toch? Nu of wacht dat nog uh, wel? Ja, ik wel. Mijn trainer die moet volgens mij uh, oh, morgen weg. Ja. Oh, okay. uh, ik ben wel benieuwd naar die band die jij hebt met uh, het Colombiaanse team. Ken, ken je al die mensen? En, en... Um, Wie, ik kende ze niet allemaal van tevoren. Maar um, toen ik vorige week dus aankwam, waren er dus heel veel um, en, uh, ja, nieuwe mensen, zeg maar nieuwe gezichten... Maar het is, zo, het is zo gaaf om, uh, om al die uh, atleten te kennen. En uh, de sfeer is zo gaaf. Heel ja. mooi. En mijn trainer die is gewoon compleet Nederlands. En hij, kan, hij spreekt eigenlijk geen Spaans. Maar hij zei ook al van, van de week tegen me, ja, ik weet niet, maar ik voel me hier gewoon echt thuis. Ja. En hij, ook al spreekt hij de taal niet. Uh, iedereen die is gewoon zo sociaal en zo, zo leuk met elkaar. Hij zat natuurlijk gisteren een, een zilveren medaille op de. Op de weg race bij het wielrennen, Is dat nog, heeft dat nog een betekenis in de ploeg? Uh, ja, zeker weten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik gisteravond echt heel laat pas thuis uh, of uh, in het dorp was. En ik heb nog niet heel veel meegekregen. En vandaag ben ik eigenlijk ook met allerlei dingen bezig geweest. Maar... Uh... Ja, dat wordt echt zeker weten, gevierd daar. Tot slot, uh, we zeiden het al, hè, je hobby fotografie, je gaat ja. nu in het Olympisch dorp, wat eigenlijk heel uniek is, uh, mm -hmm. want da daar zien we eigenlijk nooit wat van. Ga je, ga je foto's maken? Ja. Is er een, Heb je al foto's kunnen maken? Nee, denk ik. Hè? Ja, Nog, ik heb gisteren na, na mijn toernooi heb ik wel gewoon van het scherm zelf foto's gemaakt. Um, ik ga morgen denk ik een, uh, een fietsje regelen in het dorp. Dat kun je, ik zie heel veel mensen fietsen daar. Dus ik ga gewoon uh, een fiets regelen en door het dorp uh, heen fietsen en foto's maken. Ja. nou. We zijn heel benieuwd naar je foto's. Je ooit een boek. Ja, he? zeker. Dank je wel voor je komst. Nou, he, heel erg bedankt. Saskia ja, van ja, Herve ja. ja. Edwin Cornelissen is in de North Greenwich Arena... en volgt Celine van Gerner op de Meerkamp. Celine van Gerner die zojuist de balkoefening heeft gedaan. Dat zag er stabiel uit. Geen hele grote wiebels. Hè, want dat zie je altijd zo als ze die balk niet helemaal onder... Als ze die niet helemaal goed beheersen. Dat er dan flink met de benen wordt geschoten. En ja, dat ze eraf dreigen te, te vallen. Dat is Celine van niet gebeurd. Dus dat is positief. Haar score zal in ieder geval niet genoeg zijn voor een balkfinale. Daar hadden we ook eigenlijk geen rekening mee gehouden. Het is ook niet de hoogste score die ze ooit gehaald heeft. Uh, bijvoorbeeld het WK vorig jaar in Tokio. Waar ze zich wist te nomineren... Voor de Olympische Spelen. Daar scoorde ze toch twee tienden hoger dan uh, dat ze hier doet op de Olympische Spelen. Ja, sinds dat uh, WK in Tokio heeft ze een hoop ellende meegemaakt. Een uh, hele vervelende voetblessure waardoor ze een tijd uit de roulatie was. Ze heeft daardoor ook het test-event moeten missen waardoor uh, Nederland zich uh, uh, niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen als team. Ja, vervolgens een periode van rechtszaken om te bepalen wie er naar de Spelen mocht nou. Uiteindelijk is dus de keuze toch op Celine van gevallen en staat ze hier toch maar mooi. En zet ze die score neer van 14.1 op uh, de balk. Een score die ze in ieder geval weer mee kan nemen in het Meerkampklassement. want dat is waar we naar gaan kijken als ze zo dadelijk ook de vloer heeft gedaan dan kunnen we de balans gaan opmaken naar de vier toestellen, dan weten we of ze al dan niet bij die top 24 geëindigd is op de geschoonde lijst dus van twee per land, als dat lukt dan is het een hele mooie prestatie van Celine van Gerner want zoals gezegd, het is inmiddels alweer 20 jaar geleden dat er voor het laatste Nederlandse in een meerkampfinale staat in een Olympisch turntoernooi, dus wellicht is die kans daar voor Celine van Gerner, maar dan zal ze nog een goede vloeroefening moeten afleveren Sebastiaan Verschuren, je hoorde het al, is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. In de halve finale werd hij zesde in zijn heat, maar overal elfde en dat was een plaatsje te hoog. Martin Vriesema zocht hem op. Sebastiaan, je hebt woord gehouden in de zin van dat je harder hebt geslommen dan vanochtend, maar het is niet genoeg voor de finale. Dus ja, zwaar de pest in denken. Ja. Ja, nou, hier kom ik gewoon hier niet voor. En, uh, ik, uh, het ging hartstikke lekker. Maar ja, dat is niet mooi, dat is geen goede tijd. Als je kijkt naar je raceindeling en dat in vergelijking met vanochtend, dan begon je nu veel langzamer. Na 100 meter was je echt een seconde langzamer. Was dat bewust? Overkomt je dat? Nee, dat was wel de bedoeling. Vanmorgen ging ik gewoon die start af. Uh, dat was een half seconde op de eerste 50 sneller dan mijn, uh, mijn PR-race. Dus ik wilde wel iets uh, rustiger. Ze zo veel. Ik, had ook, uh, ik, had echt, ik had voor mijn gevoel veel over die tweede honderd. Maar ik had ook het gevoel dat ik echt wel goed in de race lag. Ik had niet, ja, ik, ik had niet het gevoel dat ik zesde werd in mijn serie. Um, ja. Die raceindeling is dat iets. Uh, uh, zijn jullie dat heel bewust omdat het verschil zo groot was met vanochtend of ben je daar nog steeds een beetje in aan het zoeken? Nee, ja, ik, op zich uh, weet ik het allemaal prima. En, uh, moet het er gewoon een keer uit gaan komen dat ik, uh, dat ik harder kan zwemmen dan dit. Maar ik uh, moet maar eens goed nadenken waar het dan aan ligt. Want uh, ik heb volgens mij alles goed gedaan dit jaar wat ik uh, goed zou moeten doen. Dus ik ben benieuwd uh, wat eruit gaat komen. Ben je nou boos op jezelf? Ja, tuurlijk. Het is gewoon kutheid. Sorry voor het woord. Ik weet niet of ieder live zijn, maar het is kutheid. Ja, ik... Nou uh, ja, goed, uh, het, het is een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar. En dat, uh, ja, ik kan mezelf kopschieten. kop schieten. En het verveelde is, bedoel, we zitten maar steeds te wachten op dat je je echt meldt bij die grote jongens. Ja. En de tijd gaat dringen. Ik ook. Ja. Het uh, mag voor mij wel een keer. Ja. Ja, op naar die honderd. Ja. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. rood gekleed, ik wil met haar een deed Ze heet Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man, maar nou mij alleen in mijn dromen, Simone. Ook al weer een dag, waarop ik laat, Simone. Geef me nou een kans, ik mij. Zo vertonen, Simone. Oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nooit eens De kik dus en uh, Simone, ze hebben nog live gespeeld in de Radio 1 Sportzomer. De zonnebril kregen we er gratis bij. Russische tennister Maria Sharapova heeft de tweede ronde van het Olympisch toernooi bereikt. De 25-jarige tennister had iets meer dan een uur nodig... om Shahar Peer uit Israël te verslaan op het overdekte centercourt van Wimbledon. 6-2, 6-0 werd het. Ze staat in de tweede ronde tegenover de winnares van de partij... tussen de Britse Laura Robson en Lucia Safarova uit Tsjechië. Sharapova debuteert op de Spelen. En de Olympische voetbalploeg van Marokko moet serieus vrezen dat het optreden op de speler tot drie groepsduels beperkt blijft. De formatie onder leiding van de Nederlandse bondscoach Pim Verbeek verloor van Japan met 1-0. Kensuke Nagai maakte in de slotfase de enige treffer voor de Aziaten. Die zeker zijn van de plaats in de kwartfinales nu. Marokko kwam in de eerste groepswedstrijd tegen Honduras niet verder dan een gelijkspel. De Noord-Afrikanen uh, sluiten de groepsfase af. Met een wedstrijd tegen Spanje. Ook niet uh, eenvoudig kan ik me zo voorstellen. We zijn nog steeds in afwachting van Marianne Vos. Het is druk in Londen, dus het duurt wat langer dan we gedacht en gehoopt hadden. Maar ze komt echt. Na tienen en voor elven. Ik denk het wel. Hallo. Hallo. Tom van Zek, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u iets op uw lever? Wat zegt u? Heeft u iets op uw lever? Is dat ook op zondag? Of iets heel anders? Weet je waar ik nou zo erg over als ik me afvraag? Wel, iedere dag tussen 2 en half 3. Wat zegt u? Tussen 2 en half 3. Hallo! Met ik ben Lien ik heb een ergernis. 0800 1101. Wat heb je een ergernis? In gesprek met Van het Hek. Het is een demagoog van de, van de eerste orde. Ja. 0800 1101. Ja, goedemiddag. Het is